Chris Brown die is weer helemaal terug van weg geweest. Zijn uh, mixtape single en de film uh, Takers zijn beide grote hits. En het is dan daarom ook natuurlijk uh, een goede timing om nu ook uh, officieel terug te komen in de muziek scene. En aangezien uh, Chris Brown groot bewonderaar is van de zojuist gehoorde Rihanna... ...is het ook geen toeval dat de sound van zijn eerste popsingle verdacht veel lijkt op The Only Girl in the World. En net zoals uh, de single van Rihanna is ook Yeah Three Times een uh, sterke dans invloed single...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 6.9. Zie Zfn. Zfn. I felt so yeah. strong, hey. I'm back, I'm babe. feeling like there's nothing I can't try, no. and if you with me put, yeah. put high, your hands high, you high. haven't high. lost a life before, hey. This and for you me put your hands high, your dreams are filled, Hi. you're riding right. with the best, hey. I'll be on hey. the, the I hear the tears of a clown, Uh, I hate that song, I always feel like they're talking to me when it comes on, Come on. another day, another dawn.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 But I ain't finished growing Another night, the inevitable prolong go. Another day, another dawn come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold Another lie that I carry on I need to yeah. get back to the place I belong. Come on. Check this out. A um, house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you That's saw it. Right. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it I'll or conceal continue. it. But you deal with it. And you keep ballin'. That's right. why I Playboy and we keep ballin'. ballin'. Baby, we've been living in sin Cause we've been really in love. But we've been living as friends. Yeah.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 Breakdown, the countdown of the continent, standing on the edge of forever at the start of whatever, shouting love at the world.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 En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Soesterberg, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Rijnoud Zwaan, dankjewel. Tot zover dus de verkeersinformatie. Mocht je erin staan, heel veel sterkte. Vrijdagmiddag, 5 minuten over de klok van half vier. CFM staat aan. Dankjewel dat je luistert.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 Don't let me fall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 Vrijdagmiddag Euro Breakdown. je luistert naar ZFM Zandvoort, de 40 beste platen van Europa. Zometeen het nieuws van 4 uur en daarna zijn we natuurlijk terug bij met de nummer 1. Wat heb ik nog meer straks voor je? Nou, even een blik in de Nederlandse top 40. Ik zal je alvast verklappen, daar in totaal twee nieuwe binnenkomers. En tot aan de andere kant van het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 De leiders van de Europese Unie roepen op tot de vorming van een overgangsregering in Egypte die op een brede basis steunt. Die overgang moet nu beginnen, zo staat in een verklaring die op de EU-topconferentie in Brussel is opgesteld. Verder worden alle partijen opgeroepen tot terughoudendheid. In de verklaring staat geen oproep aan president Mubarak om af te treden. Op en rond het Tahrirplein in Caïro zijn